Amsterdam Arena heeft de politie 1600 Utrecht-supporters weer naar huis gestuurd. Ze waren met de bus en trein naar Amsterdam gekomen voor het duel tegen Ajax. Toen de supporters uitstapten, barsten ze los in kwetsende spreekkoren. Daarop konden ze meteen weer vertrekken. Het vak voor uitsupporters in de arena is nu leeg. Ajax-Utrecht begon om half één. Enkele honderden actievoerende homoseksuelen zijn vanochtend kwaad weggelopen... uit de mis in de Sint-Jans-kathedrale in Den Bosch. Aanleiding voor het protest was de ophef in Reuzel... rond de homoseksuele prins carnaval. De pastoor weigerde hem tijdens het carnaval de communie... omdat de man openlijk homoseksueel is. In overleg met de bisschop was besloten vanochtend geen hostie uit te reiken... Een deel van de bezoekers verliet zingend en boerroepend de kerk toen de plebaan van de Sint-Jan zei dat de hostie alleen bestemd is voor de mensen die hem op de juiste manier hun seksualiteit beleven. In het noorden van Frankrijk is een militaire topman opgepakt van de ETA, de Baskische Afscheidingsbeweging. De man werd gearresteerd samen met twee andere ETA-verdachten. De ETA wordt verantwoordelijk gehouden voor zeker 800 moorden. De afgelopen jaar zijn verschillende kopstukken van de afscheidingsbeweging opgepakt. De Labour-partij wordt de grootste partij in Groot-Brittannië als er nu verkiezingen zouden zijn, blijkt uit een peiling van de Sunday Times. Jarenlang gingen de conservatieven aan de leiding in deze peiling. Labour zou nu kunnen rekenen op 317 zetels in het Lagerhuis, net niet genoeg voor een absolute meerderheid. Wanneer de Britten naar de stembus moeten is nog niet bekend. Premier Brown moet uiterlijk op 10 mei nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het weer. Het KNMI geeft een waarschuwing voor extreem weer in Limburg en het oosten van Noord-Brabant. Vanaf een uur of twee vanmiddag kunnen in die provincie zeer zware windstoten voorkomen, tot rond 110 km per uur. De waarschuwing geldt tot het begin van de avond. Voor Gelderland geldt een gewone waarschuwing. Daar moeten mensen rekening houden met windstoten tot 90 km per uur. Verder in het hele land regen, morgen lichte buien bij een graad of 7. Dit was het NOS.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 That's why I'm singing now. Madonna, Beautiful Stranger, open het tweede gedeelte van... De Muziek Boulevard! De Muziek Boulevard! Het is vandaag zondag 28 februari 2010. We hebben nog de bioscoopagenda voor je, we hebben het weerbericht... ...en natuurlijk lokale en regionale informatie... ...die gaan we natuurlijk ook nog even voor je geven vandaag. En we hebben natuurlijk ook lekkere muziek, want daar is de Muziek Boulevard onbekend. Dat doen we nu met een hit van dit moment... Going back to the shoe, Mets Electric.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 Geen ene moer meer van. Ze hebben wel in de jaren negentig mooie platen gemaakt zoals deze Blackheart Boy van Texas. En daarvoor worden we Going Back to the Soul met Electric. Muziek boulevard regio nieuws. Goed, het is, uh, dat zal het zijn nog drie dagen. Hè? Dan is er een gemeenteraadsverkiezingen. En morgen organiseert de gemeente Zandvoort voor het eerst een lijsttrekkersdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Als thema is gekozen voor Burgers de Keuze is aan u. De avond is bedoeld om leeftrekkers te laten discussiëren over dat thema en dat het publiek kritische vragen stelt. Hierdoor kunt u uw keuze komende woensdag wellicht wat gemakkelijker bepalen. De avond begint om 8 uur en duurt circa tot 10 uur. De deuren van de kocht gaan om half acht open. En een en ander zal ook in uh, bij CFM te horen zijn. Goed surveillerende politiemensen zagen in de nacht van dinsdag 23 februari op woensdag 24 februari rond kwart over twee op de boulevard Poudersloot een auto met zeer hoge snelheid rijden. Ze zagen dat de bestuurder daarbij diverse andere overtredingen maakte. Bij controle bleek de bestuurder een 21 jarige Haarlemmer, een man die de laatste tijd vaker is bekeurd voor zeer uh, uh, gevaarlijk rijgedrag. De man was verder onder invloed van verdovende middelen. De agenten hebben de bestuurder aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar is procesverbaal opgemaakt tegen hem en is zijn rijbewijs ingevorderd. Amanda Pellerin, 21 jaar en wonend in Zandvoort, gaat zich inzetten voor het revalidatiefonds. De bedoeling is om één uur te gaan fietsen voor het goede doel. Mensen kunnen Amanda sponsoren en zo het revalidatiefonds steunen. De eerste jaar studenten maatschappelijk werk en dienstverlening aan de hogeschool in Holland te Haarlem heeft voor dit doel gekozen omdat zij zelf ook in de rolstoel zit. U bent van harte welkom om Amanda zondag 28 maart aan te moedigen op het gasthuisplein tijdens de circuieren. Vergeet vooral niet te sponsoren. En nog één berichtje. Burgemeester Weterings fietst aanstaande maandag morgen dus een stukje op met de nieuwe straatcoaches en Meer. En deze straatcoaches worden de komende twee jaar ingezet om extra toezicht te houden op overlastlocaties. En om bij overlastsituaties jongeren aan te spreken op hun gedrag. Ook kunnen zij overgaan tot het fabiliseren van jongeren. De straatcoaches werken samen met de jongerenwerkers van de Stichting Meerwaarde en met de gebiedsagenten van de politie. En deze zijn maandag ook aanwezig. De straatcoaches worden betaald uit het budget voor overlast en verloedering. Dat Meer heeft ontvangen na de succesvolle lobby voor toetreding tot het landelijke stedenbeleid. Goed, tot zover even de lokale en regionale informatie. Zometeen de bioscoopagenda agenda En we hebben ook nog het weer voor je in petto. Nou ja, je kijkt naar buiten en je ziet het gewoon regenen. Dus je weet al hoe de, hoe, de, hoe de vlag hangt. Goed, we gaan verder met Andrew Gold. Chardonnay's in like na na na na every days like my iPod stuck on replay, replay. Chardonnay's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day, like my iPod stuck on replay. Play hey, hey, over and over, if I'm tipsy or sober. I got lil' mama on rewind, like the deck in my Rover. On my mind, fine meditate like yoga. So damn, no denying, make me wanna console. The, hey baby, be my radio, hear you everywhere I go my head, On your melody and every note, girl, you're incredible. Make yourself available. Nah, nah, nah, nah. That tune's always such a no, sexy. Like a piano, give me my hands if you're ready. We can make plans, get body stand if you let me. Tell on I'm a fan, chasing my thoughts like catch me. I hear you by singing the rest. Me, shawty's like a melody in my head that I can't keep on got me singing like hey. nah, nah, nah, nah. Every day's like my eyeballs, stuck on replay. Been on the front of clothes. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. But railroad wife, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl. like something off a poster. That It's a damn. They say that It's a gun to my holster. She's running through my mind all day Shawty's like a melody in my head That I can't keep on coming singing like na, na na na every day It's like my eyeballs stuck like play, replay, play Shawty's like a melody in my head That I can't keep on got me singing like na, na na na every day It's like my eyeballs stuck like play, replay, play. I can be your melody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 de nummer 1 uit your breakdown van dit moment uh, met uh, Replay. Oh, Ik ga even helemaal de muziek gewoon Canberra en each replay. Daarvoor uh, hoorden we Andrew Gold met A Lonely Boy. Het is uh, drie minuten voor half twee. We gaan even kijken naar de film top 10 van de afgelopen week. Op 10, 11 in de Chipmunks 2. 9, The Wolfman. Op 7. Uh, sorry, 8 Kiep. Op 7 Gangster Bo. En op 6 uh, Avatar. Op 5, Shutter Island en op vier de Lovely Booms. Op 3 Princess en the Kicker. Dan gaan we even wat uh, dieper in. Tanya is grappig slim en mooi en heeft naast een goede dosis doorzettingsmogen ook een droom. Haar eigen restaurant. Ze werkt heel hard om haar droom te verwezenlijken, maar het gaat niet zo snel als ze dat zou willen. Prins Naveen is een uh, jonge, knappe buitenlandse prins. Die houdt van uh, het goede leven, lekker eten en jazz en muziek. En waar kan je dat beter dan doen in de New Orleans? Eenmaal aangekomen in de jazzstad ontmoet Prins Naveen de voodoo Dr. Facilier... Deze tovert Naveen om tot een kikker om zijn identiteit te kunnen stelen en zijn heerlijk le leven te kunnen leiden. Naveen is als kikker ten einde raad en komt op een gemaskerd bal terecht. En daar ziet hij Tiana aan voor een prinses en schiet hem het sprookje te binnen waarbij een prinses een kikker kust en weer man wordt. Hij belooft Tiana uh, haar restaurant als zij hem uh, kust. Omdat uh, Tiana geen prinses is verandert nu ook zij in de kikker. De twee de kikkers gaan de op zoek naar mama Odie diep in het moeras. Zij kan het hopelijk vertellen wat ze moeten doen om weer mens te worden. Onderweg krijgt ze hulp van Louise, een trompetspelende spelende krokodil en verliefde vuurvlieg Raymond. Het gaandeweg leren Naveen en Tiana elkaar kennen en bedenken ze dat ze liever voor altijd samen zijn als kikkers dan dat ze elkaar nooit gekend hebben als mens. Of dat een toekomst is, dat kun je zien in deze prachtige nieuwe Disney-van en die staat dus op drie. Op nummer 2, Percy Jackson, de Lightning Thief. Er breken duistere tijden aan Percy Jackson, halfgod en zoon van Poseidon wordt ervan verdacht de bliksemschicht van Zeus te hebben gestolen. Alleen hij zelf kon zijn onschuld bewijzen en een vernietigende oorlog tussen twee wielenden voorkomen. Van de makers van Harry Potter en de Fadoffers van Stone en Harry Potter de Chamber of Secrets. Met een hoofdrollen Logan Luhrmann, Purge Borsman en Juma Turman. En dan nummer 1, Valentine's Day, romantische comedie met van de makers van Pretty Woman. ...waarin verschillende koppels in Los Angeles gevolgd worden. Iedereen beleeft op zijn of haar eigen manier liefde en vriendschap... ...gedurende de meest liefdevolle dag van het jaar. En dat is Valentijnsdag. Wij gaan verder met muziek. Grace Jones, Slave to the Rhythm. to the river. Met Grace Jones aan Nederland voor een concert in De Hama, als ik het goed heb. Sleep to the Rhythm, hoor je vandaag voorbij komen in de muziekboulevard. En achter Dixie's Midnight Runners. Nee I of ain't. geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, vanmiddag trekt een laag drukgebied van zuidwest tot noordoosten over het land. Het zorgt voor een vrij langdurige periode met regen. Op veel plaatsen valt ongeveer 20 millimeter. De temperatuur loopt uiteen van 6 graden in het noordwesten tot ongeveer 11 graden in het zuidoosten. In de middag en de avond daalt de temperatuur geleidelijk overal naar een graad of 5. De wind is in het noorden nog oostelijk, meest matig tot kracht 4. In het midden en zuiden is de wind zuidelijk, kracht 5 of 6. En neemt de komende uren nog verder toe naar 6 tot 7. Geleidelijk draait de wind naar westelijke richtingen. In het zuiden en het zuidoosten komen in de middag en begin van de avond windstoten tot 85 km per uur voor... En vooral in Limburg mogelijk tijdelijk zeer zware windstoten tot ongeveer 110 km per uur. Later vanavond neemt de wind langzaam in kracht af. De nacht van maandag regent het in het noordoostelijke helft eerst nog flink. De west- tot noordwestenwind wind is matig tot vrij krachtig. Aan kust een vrij krachtig 5 à 6 boven voor. Het klinkt dwaalt tot naar een graad of 3. Maandag overdag is het wissel bewolkt met nog een enkele regenbui. De temperatuur ligt rond de 7 graden. De matige tot vrij krachtige west noordwestelijke wind neemt langzaam in kracht af. Dan de periode tot en met vrijdag 5 maart. Eerst droog en periode met zon. Dat is vooral op dinsdag en woensdag. Later meer bewolking. En af en toe regen. Vrijdag ook natte sneeuw. We hebben morgen te maken met 7 graden. En uh, ja, het, uh, gaan de, de nachttemperaturen gaan weer een klein beetje omlaag. Zo rond het vriespunt uh, op uh, vrijdag is dat. Nou. De vorige is de winter afgelopen, de meteorologische winter is dat uh, voorbij en begint de meteorologische lente, ja. Verder met muziek van Jennifer Paige. Hier is Crash. Een jaar geleden nog een hele groot hit voor Sophie, Alex Baxter. Daarna moeder geworden en daarna nooit meer wat van haar gehoord. Ja, oké, okay, vorig jaar nog een heel klein hitje, maar. Uh, daarna was het gewoon over en uit, gewoon van haar. En dan voor Jennifer Page Zo'n over uh, mensen die we nooit meer wat van horen, is er dat er eentje van. Jennifer dus crush, want uh, die heeft één hit gehad en daar heb nooit meer wat van gehoord. Goed even de tussenstanden van de Eredivisie. Op dit ogenblik wordt gespeeld Ajax FC Utrecht. Ajax staat met 1-0 voor door een doelpunt in de 43e van Louis Suarez. Vrijdag is gespeeld ADO Den Haag tegen Roda. Dat werd 1-2 voor Roda. SC Heerenveen tegen Heracles. Heracles won weer eens een keertje, maar dan wel gewoon met 1-2. AZ met drie doelpunten voor El Hamadoui. Won van Vitesse met 3-0, Willem 2, VVV Venlo 2-1. En vanmiddag worden ook nog vier wedstrijden gespeeld, naast die van Ajax natuurlijk. FC Groningen tegen Feyenoord, PSV tegen RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam tegen NAC Breda. En FC Twente tegen NEC, de Nijmijn, Nijmeegse eenheidscombinatie. Popslein staat er voor, ja. Maar dat zometeen ook allemaal in zondag in Kimland Word je op de hoogte gehouden van de tussenstanden van de Eredivisie. Lennon een beetje dan. Goed, we gaan weer verder met muziek. Wat dacht je van deze uit uh, Not zal Zijn, die jaren 80, Duran Duran Rio?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 Ja, ik, ik heb een fantastisch verhaal. <laughs> Misschien een beetje raar deze plaat draait. Red Light van uh, Ian Carey. Maar uh, een collega van mij, die, uh, die was met mij aan de telefoon. Die zat in de auto. En op een gegeven moment hoorde ik een hoop getoeter en uh, gevloek. Het dus bleek ze gewoon door het uh, licht te zijn gereden. Ze dus moest gelijk aan deze plaat denken. Red Light van uh, nieuwe minder dan Ian Carey. En voor Duran Duran met Rio. Nou, deze muziekboulevard zit er bijna op. Zometeen zondag. In het land tussen 2 en 5 met Lennon van der Haak. En dan noemen we niet alleen op CFM Zandvoort. Maar ook op Aben Radio. Dan een nieuwe aflevering tussen 5 en 6 van In Zandvoortse Zaken. En vandaag en deze komende weken staat die on-air events in de spotlight. Dan hebben we Golden CFM. En dan tussen 7 en 8 een oude aflevering van In Bijzonder Zandvoort. En dan hebben we het over het Juddersmuseum. Museum. Ja. En meneer er weer, ik kan je vertellen over twee weken op uh, uh, zondag 14 maart. Dan presenteer ik zondag in Cameland. Ik wens je heel veel plezier met Lena van der Haak en als laatste: Hidden Agenda, Story of My Life.